Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Regeringstroepen Gaddafi vallen nu stad Misrata aan. Opvallende stijging benzinediefstallen in West-Friesland. En einde schaatscarrière Jan Bos.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 De nieuwe regering kwam vannacht tot stand en bestaat uit het centrumrechtse Gael en de centrumlinkse Labour-partij. Die laatste partij wilde eigenlijk een jaar extra om het begrotingstekort, dat nu nog 12 procent bedraagt, terug te dringen tot 3 procent. Maar het blijft 2015 zoals was afgesproken, zegt nu ook Labour. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Mahara heeft zijn ontslag aangeboden. Twee dagen geleden bekende hij dat hij een bedrag van ruim 400 euro had aangenomen van een in Japan wonende Zuid-Koreaan. Het is Japanse politici verboden om geld aan te nemen van een buitenlander om buitenlandse invloed op de binnenlandse politiek te voorkomen. Dat het in het geval van Mahara gaat om een relatief klein bedrag maakt niet uit. Het ontslag van Mahara brengt de Japanse premier Kan verder in moeilijkheden. Kan leidt een regering die wordt gezien als weinig daadkrachtig. Feyenoord heeft voor de tweede keer op rij gewonnen. Uit tegen Heerenveen werd het 1-0. Herakles verraste bij FC Groningen, het werd 4-1. Groningen moest de vierde plaats daardoor afstaan aan ADO Den Haag. En voor de Almeloers was het de eerste uitoverwinning in 17 uitwedstrijden. Uit FC Utrecht Roda JC werd 1-1. Sprinter Jan Bos heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Bij de wereldbekerfinale in Herenveen. Slaagde de schaatser er niet in zich te kwalificeren voor de WK-afstanden. Bos won zowel bij de winterspelen van Nagano als bij die van Salt Lake City zilver op de 1000 meter. In Heerenveen werd de finale van de 1000 meter bij de vrouwen... een volledig Nederlandse aangelegenheid. De overwinning ging naar Irene Wust, Marit Leenstra weer tweede... Laurien van Riessen pakte het brons. Annette Gerritsen eindigde op de 1000 meter als vijfde. De eindzegen in de wereldbeker ging naar de Amerikaanse schaatster... Heather Richardson, die in Heerenveen zesde werd. Margot Boer eindigde als derde. Het weer. Vanavond koelt het snel af en vannacht gaat het in het hele land vriezen. Morgen en dinsdag zijn droog en zonnig. Het wordt dan een graad of acht. Woensdag wordt het bewolkt en regenachtig en daarna blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Eén op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen het knopen Kleinpolderplein en, Klein en Delft-Zuid 6 kilometer. Bij Delft-Zuid is de rechterrijschok dicht vanwege spoedreparatie.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 Zeven minuten over vijf. Laatste vuur langs de lijn begint in de Amsterdam Arena. Ajax AZ, Frank Wieland. 36 minuten onderweg. Nog steeds 1-0 voor Ajax. Slechts 1-0 voor Ajax. Want de Jong had al een keer op doel geschoten. Die mikte net over. En Erikse schoot al een keer op doel. Die vond Esteban op zijn route. En Stekelenburg dan aan de andere kant. Nou, die heeft nog niks bijzonders te doen gehad. Dus Ajax is veel beter dan AZ in die 1-0 voorsprong. Daar is weinig op af te dingen. die Houtkamp. Uh, geen medaille dus uiteindelijk bij de 60 meter mannen voor Nederland. Nee. Als hij een Nederlands record had gelopen, was hij er heel dichtbij geweest. Want de overwinning gaat naar Obi-Quelu in 6'53. Nederlands record 6'60, gisteren gelopen door Brian Mariano... Tweede Dwayne Chambers, drie Christophe Lemaitre, vier Di Gregorio, vijf Banjok, maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Zesde Brian Mariano. Ik heb hem net even snel gesproken. Hij was teleurgesteld, maar toch ja, een mooie zesde plaats. Hoor. Hij heeft de finale bereikt en dat was al heel belangrijk. Hij gaat alles nu gooien op Zuid-Korea, het WK en volgend jaar zijn grote droom, de Olympische Spelen. Ik vertel u nog dat het bij de beslissende vijfde uh, wedstrijd in de Davis Cup tussen Oekraïne en Nederland. Marchenko en Robin Haase in de eerste set 5-5 staat. Nog geen breaks. Dus daar gaan we het hebben over herenveen Feyenoord, Want Feyenoord wonbaar. Uh, voor het eerst is bijna in een jaar een, een uitwedstrijd. Zag het heel lang niet eruit. Herenveen had enorme kansen. Verzuimde die. Met name Asaidi Dost. En toen uiteindelijk Luc Castanjos in de counter. Feyenoord wint dus. En Jeroen Elshoff praat erover met de trainer van Feyenoord, Mario Been. Was gestolen? Ja, ja, hoe je het wil noemen, noem je het. Uh, gestolen is altijd zo'n uh, extreem woord. Maar het is duidelijk dat de Heerenveen de betere kans heeft gehad. Met name de tweede helft. En dat wij gewoon gezwijnd hebben daar. Buiten het feit dat Rob uh, heel, heel goed heeft staan te keepen. Dat uh, Ronos twee keer geweldig red. Ja, En dan weet je dat de wet is in het voetbal. Als je zelf de kansen niet maakt. Dan is de mogelijkheid dat een tegenstander ze maakt. Dat hebben wij ook wel eens ondervonden. Met name thuis tegen de graafschap. Dus we zijn ongelooflijk blij uh, met deze drie punten merkwaardig hoe het werkt. Hè? Want zo zit je in een situatie dat alles tegen zit. En ineens is dat uh, ja, ineens helemaal omgedraaid. Ja, ja, dat klinkt gek. Ik heb het al eens meer meegemaakt bij NEC natuurlijk. Uh, als je in een flow komt, of tenminste uh, je hebt het goede gevoel buiten het feit dat we vandaag niet zo gespeeld hebben zoals we de laatste week hebben gespeeld. Buit, en, en Heerenveen is natuurlijk ook geen makkelijk opponent, met name in hun thuiswedstrijden met heel veel kwaliteiten van de zijkanten. Ja, dan kan het in de sport en met name in de voetbal heel gek lopen. Ja. Want uh... Je kan omhoog gaan kijken. Ja, 9 ja, punten afstand van de onderste 3. Dat, uh, dat is veel op dit moment. Zonder nou te zeggen dat dat al genoeg is. Want je weet in deze competitie met alle respect toch niet wat er gebeurt. Uh, heel veel gekke uitslagen elk weekend. Maar het is wel zo dat we nu uh, ja, niet al te veel punten meer achterstaan... op de posities uh, die recht geven op, uh, op Europees voetbal. Nou, we hebben nog uh, drie uitwedstrijden en vijf thuiswedstrijden in ons eigen stadion. We beginnen de volgende week met, met NAC, wat een directe concurrent is voor die posities. Dus ja, als je dit gevoel hebt en uh, je zit nou eenmaal in, uh, in de goede fase... Ja, dan moet je daar gebruik van maken. Ja, want je bent er tot nu toe gematigd in geweest, hè, met dat durven uitspreken? Ja, maar dat lijkt me duidelijk. Als je van zover komt en uh, je hebt zoveel over je heen gehad... Ja, dan kan je na één overwinning ineens wel uh, euforie gaan roepen en allerlei gekke teksten... Maar ik vind dat wij nog steeds het moeten hebben van keihard werken en de vorm die de spelers aan het daglicht brengen. Nou ja, de brede selectie die we op dit moment hebben, weten dat we gewoon een hele goede bank en zelfs mensen op tribune moeten zetten. Ja, dat moet ons helpen de komende week en uh, ja, laten we hopen dat dat volgende week tegen NAC uh, daarmee begint. De reden dat Van Dijk moet kiepen is, is een vreselijke reden, uh, de familieomstandigheden van Mulder. Het is wel prettig dat hij er dan ook op die manier staat, hè? Ja, nou ja, dat is uh, de vraag die ik vooraf gekregen heb omtrent uh, Rob. En Rob is natuurlijk een jongen van 41, die weet waar het over gaat. 42 zelfs? Ja, dat, die weet waar het over gaat en die heeft natuurlijk een stuk ervaring. Die kan met dit soort uh, momenten omgaan. Nou, het andere hebben we, is dat we met name voor Erwin deze wedstrijd natuurlijk uh, gewonnen hebben. En nogmaals, we hebben geluk gehad. Maar ik hoop dat het een klein stukje uh, aan zijn uh, verdriet meehelpt. Morgen was het een jaar geleden. Uh, de laatste overwinning in een uitwedstrijd. Net geen jaar. Ja, ja, ik heb nog wel wat records op mijn naam staan. Dus, uh, maar ik ben blij dat ik deze niet heb. Hoor. Op basis ja, een jaar niet winnen uit. Dat, dat betekent ook dat je gewoon uh, in de situatie zit en zat uh, waar wij stonden. Nou, nu moet die, uh, hopelijk die band is, ge, is gebroken. Dat we gewonnen hebben, Veen. Dat moet ze een enorme boost geven. We hebben nog drie uh, hele moeilijke uitwedstrijden. En vijf thuiswedstrijden. Nou, daarin moeten wij uh, trachten het uh, verschil goed te maken... wat ons nog recht geeft op uh, de play-offs. Die ladder op. Ja, nou ja, goed, uh, wie weet. Mario Been dus winnend met Feyenoord bij Heerenveen 1-0. Het uh, hoefde niet, maar het werd uiteindelijk wel zijn laatste race. Jan Bos, de Schaatser lange carrière, sloot hij vandaag af... met de kilometer in Heerenveen. Jeroen Stekelenburg in gesprek met de man die dus zijn laatste race reed, Jan Bos. Zeg het zelf maar, want wat je wilde lukt niet. Maar je hebt wel een mooie herenronde. Hoe is ja. dat? Nee, ik wilde wil gewoon hard rijden hier. En ik ging er gewoon vol in. Alleen, ja, mijn benen die wilden gewoon niet meer. Dat uh, laatste ronde, dat, die blies ik me gewoon op. En uh, ja, dan is gewoon uh, voor zwart mogelijk naar de finish rijden. Uh, en maar hopen dat het genoeg is. Maar, uh, Klinkt een beetje berusting in Door bijna. Nou, ik had gewoon van, nou, ik hoop dat ik er een beetje goed door kan glijden, maar... Uh, ja, het is gewoon jammer. Het is wel jammer. Maar ik heb, uh, ik heb gewoon hard gestreden en, uh, en gewoon uh, goed naar deze wedstrijd gewerkt. En gewoon alles proberen uit te halen. Ja, en dat uh, was helaas niet genoeg. Is het dan extra jammer omdat de opdracht die je kreeg van uh, Kjeld Nuis, dat die eigenlijk haalbaar leek? Ja, ik dacht ook van, nou, 1 9, Ik heb dit jaar niet, nog, niet, nog niet zo heel veel sneller gereden, maar... Wel hier in Heerenveen bij de Wereldbeker. Ietsje sneller, maar wel sneller. Ja, dus ik wist wel dat het, uh, dat het mogelijk zou zijn en, uh, en onderweg... Ik, ik had 600 meter en ik dacht van nou, dat gaat wel goed. Alleen 50 meter later dacht ik van, dit gaat niet goed. Dus uh, ja, dat is jammer. Maar ja, het weet niet, is dus, uh, nu uh, ja, reserve, maar ja, ja dat, uh, ik had gewoon gehoopt dat ik er goed bij zou zitten. Maar. En nu, uh, dat, dit zou dan mijn laatste wedstrijd zijn. En, uh, hier heb ik ook wel erg naar uitgekeken, moet ik zeggen. En... Uh, en uh, naar het moment dat je, ja, dat, je, dat je je laatste meters had geschaatst, heb je daarna uitgekeken? Ja, ik, uh, ik had hier echt naartoe gewerkt om, uh, om gewoon zo goed mogelijk te rijden. En, uh, nou ja, ik wist ook wel dat het zou moeilijk worden. En uh, ja, dan is, het ook, uh, dan is het ook gewoon mooi geweest. Is dit dan een wedstrijd op zich? Of komt er op deze dag van alles, neem je van alles met je mee naar het stadion? Ga je al lopen malen in de, in de aanloop naar zo'n wedstrijd? Nou, in, in, met vlagen moet je zeggen... Uh, dan, uh, af en toe dan heb ik wel het gevoel van ja, dat, uh, dit is wel echt de laatste wedstrijd. Op een ander moment denk ik van, shit Jan, uh, moet even flink tegenaan. en uh, Dan is het ook echt de wedstrijd op zich. Dat is een gevaarlijke gedachte natuurlijk. Dit is de laatste. Ja, inderdaad. Dan moet ik zo snel mogelijk weer wat anders doen. En, uh, en weer wel echt gewoon vergeten. En, uh, en me echt focussen op deze wedstrijd. En dat ging heel goed. Ik voelde me vanmorgen ook heel goed. En nu uh, net ook heel goed. Dus ja, ik kon ik kan er gewoon niks meer aan doen. En hebben anderen je er veel aan herinnerd in de, in de dagen richting deze wedstrijd? Van hey, hey, hey, kan wel eens de laatste worden? Nee, dat heb ik zelf. Ik heb zelf ook wel gezegd van ja, dit, dit kan mijn laatste wedstrijd zijn. En ja, de rest van de mensen om me heen, die, uh, die hebben me goed met rust gelaten. En, uh, en we proberen ook echt, echt naar deze wedstrijd uh, toe te focussen. En, uh, en uh, ik heb ook gezegd, ja, wat erna gebeurt, zien we dan wel weer. En uh, nu gaan we wel zien wat er gaat gebeuren. En nu? Vrede mee? Of, uh... Ja, ja ik, heb, ik heb gewoon een heel goed seizoen gehad. En, uh, en carrière? Een hele mooie carrière. En ik, heb, ik ben ook heel blij dat ik het op zo'n manier kan afsluiten. Dat ik toch echt een lekker gevoel uh, met een lekker gevoel schaatsend uh, kan stoppen. En, uh, nou, en, en, en gewoon goed, een goed seizoen heb gedraaid. En, uh, nou, dan vind ik het heel mooi. En nu fietsen? En nu is uh, even rustig. Uh, Uithijgen en uh, vakantie, en, uh, en dan, uh, dan gaan we fietsen. Jan Bos zei dat tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Hij, het zit er voor hem op. We gaan naar Frank Wilaert, Ajax AZ, Frank. Officieel nog een halve minuut te spelen in de eerste helft. Waarin Ajax veel sterker is dan AZ. En dan hoef je niet goed te voetballen. Want AZ is gewoon in verhouding met de laatste wedstrijden de afgelopen weken. Zeker gewoon heel slecht vandaag in de arena. Maakt eigenlijk weinig of niets klaar. Zojuist waar een aanvalletje waar uiteindelijk Holmen niet aan de bal kwam. Anders had hij kunnen schieten. Maar ja, dat zegt al genoeg. Dat is ongeveer het gevaarlijkste wat AZ heeft kunnen presteren in, op dit moment. En Ajax ja, dat voetbalt gewoon een beetje... Wel mee, maar over de zijkanten is het nauwelijks gevaarlijk. Als er gevaar komt, komt het door het midden. Het publiek kan dan ook eigenlijk niet echt tevreden zijn. Oké, okay, Ajax staat voor bij rust, want er komt geen seconde extra tijd bij. Was ook niet nodig, zoals gezegd. Het is een beetje een klinische, saaie wedstrijd. En Ajax op het gemakje met 1-0 de rust in tegen AZ. Groningen, zo goed gestart deze competitie. Verloor enkele week geleden met 4-1 thuis van Roda. Denk je, nou kan een keer gebeuren. Vorige week 5-1 nederlaag bij Groningen. Is er wat aan de hand vandaag? Groningen Groningen-Heracles nog wel op voorsprong. Groningen 1 0 Tadic. Dan mist Krankvist een strafschop en dan draait alles. Twee keer Everton, twee keer Armentero. Zorgen dat Heracles ook weer is met een overwinning terug kan rijden naar Almelo... gebeurt ze ook niet al te vaak. Kortom, grote nederlagen ineens op een rij voor FC Groningen... wat ook de vierde plaats kwijt is inmiddels. Filip Koken praat daarover met de man die zoveel succes had aan het begin. Trainer Huistra en de voornaam wordt, hoort u van Filip. Pieter, heb je het al een beetje voor jezelf op een rijtje kunnen krijgen wat hier vanmiddag is gebeurd? Nou, het was 4-1 voor Herakles. Ja. Trekken ze een inhoudelijke conclusie? De inhoudelijke conclusie is natuurlijk opnieuw uh, dat we de wedstrijd eigenlijk weggeven. Als je kijkt hoe we de wedstrijd beginnen, het, het heft in handen hebben, de wedstrijd bepalen en dicteren, ja, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat we niet bij de rust met 2 of 3 nog voor staan. Maar in plaats daarvan met 2-1 achter. Dus uh, ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Vind jij cruciaal de manier waarop jullie kansen missen in het eerste half uur... en zelfs een strafschop niet verzilveren? Ja, je weet dat dat kan gebeuren. Wat cruciaal is, is dat we te gemakkelijk die twee goals weggeven vlak voor de rust. En die eerste, oké, okay, dat, dat kan nog. Maar dat is eigenlijk de eerste kans ook die Heracles heeft. Als we dan direct erachteraan toch uh, ja, eigenlijk een soortgelijke situatie krijgen... waar veel te gemakkelijk de tegenstander opnieuw in een vrije positie in de 16 komt... Ja, dat is eigenlijk, uh, denk ik, vandaag cruciaal geweest in de wedstrijd. In het eerste half uur spelen jullie prima, dat is eigenlijk niks aan de hand. Maar na die twee tegengoat inderdaad, eigenlijk al na een half uur, verliezen jullie eigenlijk jezelf. Hè? Je bent mentaal niet zo weerbaar meer. Nee, we zitten op dit moment wat dat betreft in een moeilijke positie. Dus dat zullen we wel weer terug moeten krijgen. Want juist dat gedeelte was in het begin van het seizoen was dat een sterke kant van ons. Komt het nu een beetje voor jou aan drie nederlaag op rij op crisismanagement? Nou ja, het is duidelijk. Uh, wij hebben ambitie met deze club. Uh, we willen graag hoog eindigen. Dus op het moment dat je dan drie keer verliest, en zeker met dit soort duidelijke cijfers, ja, dan is het wel crisis. Want uh, de defensie, daar mag je nu toch echt wel zorgen over maken, vind je niet? Nou, ik weet wat deze ploeg kan. Ik weet wat voor individuele kwaliteiten we hebben. Dus ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in. Dat we met deze groep dat weer om kunnen draaien en dat we de rijen kunnen sluiten. En ook als je al die fouten ziet? En dat we ook resultaten kunnen halen daarmee. Maar ook als je al die fouten, fouten ziet, die leiden tot de tegendoelpunten? Ja, maar soms zijn het fouten. Soms is het ook gewoon botte pech. Nou, wij zullen dat om moeten draaien. We zullen het toeval, het geluk weer aan onze kant moeten krijgen. Ik geloof wel dat je dat kunt bepalen door gewoon er bovenop te zitten door gewoon goed samen te werken en uh, ja daar zullen we nu uh, dat zullen we naar ons toe moeten trekken nu. Barry Roxy Music 1976, alweer Love is the Drug. Het is 1-0 geworden in het voordeel van de Oekraïne in de vijfde een partij. Marchenko wist de eerste zet in de tiebreak te winnen. Robin Hazes, dus Marchenko, Robin Hazes, 7-6. Hij liet maar liefst Wilhazen uh, geen punt maken in de tiebreak. 7-0 werd het in die tiebreak. Een keer terug naar het voetbal. Heeren Veen, toch ook wel een beetje in crisis, moest het vanmiddag doen tegen Feyenoord. Deed het eigenlijk ook wel, deed alles goed, behalve goals maken. En toen maakte Castagnos aan de andere kant de winnende. U hoorde dat Mario Been net ook al eens uitleggen die ouder werd in het voetbal. Kortom, Heerenveen verloor allemaal thuis vandaag met 1-0 van Feyenoord. Joen Elshoff praat erover met de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Wat is nou erger, verliezen uit bij Willem II of uh, verliezen thuis van Feyenoord als je gewoon goed speelt? Bij Willem II. Ik heb echt uh, genoten. Het was uh, strijd, uh, dat hadden we ook met elkaar uh, gezegd, dat, dat moeten we gewoon bieden. Maar we hebben goed gevoetbald, we hebben gecreëerd, we hebben gedomineerd. Uh, je had een... Uh, een dikke overwinning kunnen boeken hier, maar je schiet ze niet in. En dan er is ook weer zo'n voetbalwet dat het de andere kant op gaat. Ongelooflijk dat je hier verliest. Vorige week is balen en ja, dit is wel balen. Maar dit, dit geeft wel een heel goed gevoel als je om de uitslag heen kijkt. Alleen ja, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ik begrijp je, je positieve insteek, het spel. Maar het lijkt me aan de andere kant ook verschrikkelijk frustrerend dat je niet wint. Ja, maar... Neem maar niet kwalijk dat ik nu naar de positieve kant kijk. Want uh, nah, we hoeven niet omheen te draaien. We waren beter dan Feyenoord. We hebben de wedstrijd gemaakt. We hebben kansen gecreëerd om er wel vijf te maken. Hij wilde niet in. Soms ligt het aan het veld. Meestal ligt het uiteindelijk aan, aan jezelf. En uh, ja, Dan verlies je deze wedstrijd. Maar ik vind echt uh, dat wij een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Alleen je hebt hem verloren. En, uh, dus uh, ja, wat dat betreft blijf ik toch naar het, uh, het positieve kijken. Wat kan je er nou aan doen als een team veel kansen mist eigenlijk? Ja, zeg het maar als je tips hebt. Ik zou het niet weten. Dat is het mooie van, van voetbal: dat in een wedstrijd of in andere dingen, dat niet altijd de sterkste winst. Want er zijn altijd factoren die, die het beïnvloeden. En we hebben vandaag te veel kansen gemist. En als je ook ziet hoe de goal van Feyenoord valt, eigenlijk weer, ja, het was geen combinatie, maar via een been van ons valt hij voor de, voor de voet. En ja, verlies je wel. Erg, uh, erg ongelukkig moet ik zeggen. Maar uh, zelfs de mensen van Feyenoord zeggen van... Uh, ja, sorry, uh, gestolen. Maar uh, ze hebben hem niet gestolen. Maar het was denk ik niet verdiend. Het is aan jou om als trainer... Uh, uh Zo'n groep uh, boven water te houden na, na zo'n wedstrijd. Wat, wat tref je aan? Hoe hard is zo'n klap voor, voor, voor je spelers? Nou, dat, uh, dat moeten we de volgende week uh, bewijzen. Maar uh, als trainer ben je er ook uh, verantwoordelijk voor dat, uh, uh, dat, dat er een team staat en wordt geknokt en dat er een voetbalidee achter zat. En uh, daarom kijk ik vooral uh, naar deze wedstrijd op uh, dit moment. Want dat was uh, uitstekend. Het is wel de houvast die uh, ja, gek genoeg nodig had. Hè? Want uh, je zit het. Hoe je het bent verkeerd, in een moeilijke periode. Ja, als je kijkt naar de resultaten, sowieso. En uh, sommige wedstrijden spellen ook. Maar uh, hier was vandaag niks mis mee. Behalve dat uh, soms dan uh, hoor je een wedstrijd te winnen en dan gebeurt het niet. En uh, tegen NEC hadden we eigenlijk ook al verdiend om te winnen. Nou, vandaag uh, sowieso. Maar uh, het, is, uh, het is even bitter. En uh, ja, daar moeten we maar doorheen. Het is, uh, het is eigenlijk een beetje gek. Want je komt op een of andere manier nog... Uh, ja een beetje opgelucht over, terwijl je toch hebt verloren? Ik ben niet opgelucht, maar ik ben gewoon heel tevreden over wat wij als wedstrijd hebben geboden. Alleen die uitslag, en uh, ja, als je morgen wakker wordt, dan, dan blijft die uitslag staan. Maar hier kunnen we wel uh, op voort. Het is alleen zo dat uh, je vandaag denk ik weer goede zaken kunnen doen richting, richting play-offs. En nu uh, gaat dat verder weg. Dus we moeten wel, uh, ja, als dat doel verder weg gaat, moet je wel uh, dit constant blijven bieden. Want uh, dan ga je absoluut ga je wedstrijden winnen. Nou, de slechtste tip zou denk ik zijn uh, trainen op afronden de hele week. Ja, dat doen we wel. Misschien moet je het een keer niet doen. Ron Jans, in gesprek met Jeroen Elshoff naar Heerenveen, Feyenoord. 1-0 voor Feyenoord, dus een andere wedstrijd was die tussen Utrecht en Roda. Waarin Roda snel een strafschop kreeg via Mats Jonker. De leiding nam, bleef het heel lang die 0-1 op het bord. Leon de Kogel, laatst scoorde die ook alweer is. En, of, of scoorde die al eens in eerste en nu scoorde die dus weer is als uh, sub, als invaller. Hij bepaalde de eindstand op 1-1 Utrecht, Roda 1-1. Ragnar Niemeijer, na afloop in gesprek met de doelpuntenmaker van de FC Utrecht, Leon de Kogel. Ja, Leon, uh, je staat met een fles in je handen. Uh, belangrijke gelijkmaker. Uh, ik zag je wachten, kijken en. Ja, dat moet je toch nog even doen, hè? Ja, klopt. Ik zat niet echt lekker in de wedstrijd. Ik suikelde weer, ja, dat is een klote moment. Maar het is wel lekker om die bal te maken, natuurlijk. Je wacht ja, en een keeper en ik verroek leg open en je schiet hem erin. Ja, je zegt het zelf al een klein beetje. Je zet jezelf eigenlijk een keer voor aap door uit te glijden waar het helemaal niet moet. Heeft dat dan invloed op je spel? Ja, het is wel een klote moment, maar ja, je probeert gewoon door te gaan daarna. En het is lekker om toch nog de 1-1 te kunnen maken. Wat voor wedstrijd was dit in jouw ogen? Uh, een moeilijke wedstrijd. De eerste helft denk ik ja, dat we een beetje te lief waren. Niet veel in de duels. Maar de tweede helft hebben we, toch, ja, we hebben toch geknokt tot het eind. En hebben we toch nog ja, mooi die 1-1 gesleept. Maar volgende week moeten toch een keer de drie punten komen. Zesde gelijke spel, volgende week is, is Groningen. Um, wat merk jij als, als jonge speler die aansluit in deze groep? Is het moeizaam momenteel? Is de sfeer, hoe, hoe is die? Ja, de sfeer is wel goed altijd bij ons. Maar uh, ja, het is toch, we hebben ja, zes gelijke spelers. Het moet nu toch een keer uh, gewonnen worden weer. En ik hoor net dat uh, Groningen verloren heeft. Dus moeten we volgende week maar hier uh, drie punten halen. Het gaat moeizaam, hè? Waar ligt dat nou aan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik geen antwoord op. Dat zou ik echt niet weten. Jullie creëren ook niet veel meer. En de trainer zijn afgelopen vrijdag in de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Ja, als we niet veel meer creëren, moeten we ons zorgen gaan maken. Maak jullie inmiddels al een beetje zorgen, denk je? Nee, helemaal niet. Ik in ieder geval niet. Ik denk dat we er sowieso bovenop komen. En volgende week hier gewoon drie punten pakken tegen Groningen. Noem het maar gewoon. Ja, ja, ja, ja ik vind het uh, gewoon. <laughs> Drink je zo'n fles nou op of, of zeg je van die geef ik aan mijn moeder of mijn vader? Uh... Nee, ik geef hem wel aan mijn moeder, die houdt er wel van. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half 6, Hier zijn de hoofdpunten met Martijn naar huis. In Libië is volstrekt onduidelijk wie aan de winnende hand is. Zowel de regeringsgezinde troepen van kolonel Gaddafi als de opstandelingen claimen dat ze steden op elkaar hebben veroverd. Op verschillende plaatsen langs de kust is ook vandaag weer zwaar gevochten. De steden Misrata en Raslanouf, ten oosten van de hoofdstad Tripoli... kwamen vanmiddag opnieuw onder vuur te liggen van Gaddafis leger. De nieuwe Ierse regering zal zich houden aan de financiële doelen... die zijn afgesproken met de Europese Unie en het IMF. Wel zal de nieuwe premier, Kenny, proberen om de rente die wordt berekend... voor de miljardenlening omlaag te krijgen. In Roosendaal is een man om het leven gekomen bij een ongeluk met een carnavalswagen. De man probeerde op de rijdende trekker te klimmen... via het verbindingstuk met de praalwagen, maar hij gleed weg... en kwam onder de wielen van de wagen terecht. En in West-Friesland is de afgelopen maanden benzine gestolen... uit tientallen auto's in de regio Hoorn-Enkhuizen. Vooral de Suzuki-Alto is populair bij de benzinedieven. De vulslang van dat type auto is van buitenaf goed te bereiken. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. En hier is Erwin Krol. In het noordwesten daar zitten nog wolkenvelden, maar die trekken geleidelijk aan weg vanavond. En vannacht is het helder weer. Het gaat vannacht een graad of 3-4 vriezen, lokaal een graad of 5. En morgen overdag is het zonovergoten met een zuidoostelijk wind. Een zwakke tot matige zuidoostelijk wind. Wordt het een graad of 7, lokaal 8. En dat is weer een graadje warmer dan dat het vandaag is geworden. Dinsdag krijgt u van mij nog een graadje erbij. Snachts gaat er overigens een graadje af. Dan gaat het een graad of 5 vriezen op een heleboel plaatsen. Heldere nacht. Zon overgrote weer dinsdag 9 graden wordt het. En vanaf woensdag draait het weer volkomen om. Het wordt meer bewolkt, van tijd tot uit regent het. Maar er is geen vorst en overdag is het minstens een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor knopen die met 2 kilometer door de werkzaamheden. Vanwege een spoedreparatie op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen knopen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid 6 kilometer. Bij Delft is de rechte reis ook dicht... Een aanrijding met meerdere auto's op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse Bolder en Knopentebrechtseplein 3 kilometer is maar één rijstrook open. Geeft ook vertragingen richting Hoek van Holland, daar staat 3 kilometer. Er was een aanreding op de A58-Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor de vlaken dan nog 3 kilometer, alle reisschokken zijn weer vrij. Twee minuten overal, zes. Laatste half uur van langs de lijn op deze zondag. Begint in de Amsterdam Arena. Frank Wielaar, tweede helft begonnen. Ajax AZ. Eén minuut onderweg, nog steeds 1-0 voor Ajax. Bedankt aan die vroege goal van de Zeeuw. Maar het hoogtepunt was in de rust. Tegen de tweede helft aan, drie man op het veld. Die uh, gezellig aan het zingen waren. Baby Don't Worry About A Thing van Bob Marley en de Whalers. Het absolute hoogtepunt van de middag tot nu toe. Zeker als we de eerste helft daarbij tellen. Want uh, die was niet zo gek veel aan. Maar de dame die zo lekker aan het zingen was. Er stonden al 22 man op het veld. En die werd door Kevin Blom achtervolgd. Die bleef maar op dat veld staan. En ze wilden er maar niet af. Totdat Kevin Blom zei van nou is het echt genoeg geweest. De muziek uitging. Toen bleven ze gewoon doorzingen. Het publiek ging vrolijk meedoen. Dat was eigenlijk het allerleukste tot nu toe in uh, deze wedstrijd. Want uh, ja, die 1-0, daarna was eigenlijk de wedstrijd wel zo'n beetje voorbij. Ajax hoefde niet meer zo nodig. AZ kon niet meer in de tweede helft. Gewoon dezelfde 22 spelers op het veld. En we zijn wel weer gewoon aan het voetballen hoor. Het publiek is ook gestopt met zingen. De zangers zijn ook gestopt met zingen. Dus we kunnen weer gewoon ons richten op de bal. Die weer gewoon, net als voor de pauze, wordt rondgespeeld bij Ajax. Achterin al de wereld zoeken naar de vrije man. Zoeken naar de jong betekent dat. De bal wordt weggewerkt achterin bij AZ door Moreno. Valkenburg in de eerste helft onzichtbaar bij AZ. aanvallend op het middenveld overtreding tegen hem. Dus kan AZ een vrije trap gaan nemen. En uh, zoeken naar de plek waar ze hem kwijt kunnen. Het wordt een kort tikje breed van Moreno in de richting van Clavan. Moreno gaat dan een seconde of tien met de bal onder zijn voet stilstaan. En dan kan Clavan uiteindelijk toch doorlopen over de linkerkant. Sictor geprobeerd in te spelen. Dat lukt niet. Vertongen zit er goed tussen terug naar Stekelenburg en dan de diepte zoeken bij de Jong. Die is daar helemaal alleen, alleen tussen vier AZ'ers in. En dan is het uh, uiteindelijk Schaars die de bal terugkopt richting Moreno. Gaan we terug naar Esteban, de doelman. En zoeken naar, uh, op, in dit geval is dat Schaars, Schaars, Elm. Elm uh, probeert zijn tegenstander uit te spelen. Probeert liever uh, drie ajax van zich af te houden. Dat lukt hem in, met wat hulp van Schaars. Aanzet toch een klein beetje anders uit de kleedkamer gekomen dan uh, dat het voor de pauze allemaal was. Toen was het allemaal, ja, wat gelaten Na die vlotte goal van De Geo dus in de eerste helft. Hopelijk kan Aanzet wat meer tegenspel bieden na de pauze. We zijn nu drie minuutjes na de pauze bezig. En Ajax nog, nog altijd op die 1-0 voorsprong in de arena. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Engelse koploper Manchester United leed vanmiddag een gevoelige 3-1-nederlaag bij Liverpool... Het werd de wedstrijd van heer Kuyt. Katwijker scoorde alle drie de doelpunten voor de thuisclub. Eerst ronde hij een prachtige actie van Suarez af... de oude ajaxid En vervolgens reageerde hij alert op een kopbal van Nani. Na rust was Kuyt opnieuw alert... toen Van der Sar een vrije trap van Suarez niet klem vast had. Tot voor het eerst sinds 1990... dat een speler van Liverpool een hat-trick maakte. Niet helemaal officieel, natuurlijk dus niet in één helft... maar we tellen hem. Uh, maakte tegen Manchester United. Peter Beardsley was toen de laatste man, ook een grote naam. De Nederlaag had overigens geen grote gevolgen voor United... want de nummer 2, Arsenal speelde gisteren thuis 0-0 tegen Sunderland, Met nog negen wedstrijden te gaan, is het verschil nu drie punten. Arsenal heeft een wedstrijd minder. Liverpool, dat aan het slecht aan het seizoen begon... is inmiddels opgeklommen naar de zesde plaats. En in Duitsland raakt Bayern München steeds in een diepere crisis. De ploeg kan geen kampioen meer worden. Dat verhaal is bekend. Werd uitgeschakeld in de beker van de week door Schalke. En gisteren kwam er nog eens een 3-1-nederlaag tegen Hannover 6-9 zich bij. En dat betekent namelijk dat ook de Champions League... kwalificatieplaatsen langzaam een beetje uit zicht raken. En daarmee neemt de druk op Louis van Gaal verder toe. Het zou zomaar de vierde trainer kunnen zijn, hij, Van Gaal, dus die dit seizoen na, de negen, na een wedstrijd tegen Hannover wordt ontslagen. Volgens deze verslaggever van de ARD hadden vanochtend zich al zo'n duizend supporters van Bayern bij de training verzameld. En zij gaan er allemaal vanuit dat Van Gaal vertrekt. En daarom steek ik hier trouwens voor de deur En daar zijn bestimmt duizend mensen ook die die hele quasi blokkeren. En ze willen maar zien, wenn dan Louis van Gaal het laatste mal. Als de Bayern-garage veert, en het schijnt zo so goed wie zeker... zijn tijd bij FC Bayern is einfach voorbij. Hier zeggen ze het al. Hè? De supporters zijn gekomen om zijn laatste training te zien doen. Zijn tijd is eenvoudig voorbij. Van Graal zelf zegt gisteren na de wedstrijd... dat hij altijd het vertrouwen van het bestuur heeft gevoeld. Maar hij begrijpt ook wel dat de druk naar drie nederlagen toeneemt. Ik heb er uh, bis uh, jetzt nog immer uh, gevoeld... dat mijn voorstand zeer uh, uh, veel vertrouwen had in, in meer... Maar ik verstehe ook dat, uh, wenn wir, äh, uh, een wieder hebben... Niederlage... De driete hint een ander. Ja, dan weer het natuurlijk uh, schwierig. Hij zegt, nee, ik voel dus natuurlijk wel dat ze me tot nu toe gesteund hebben. Maar ik snap ook wel, daar loop ik lang genoeg mee na drie nederlagen. dat het ook schwierig moeilijk kan worden. De koploper Borussia Dortmund. won vrijdag al met 1-0 van Köln. En ook de nummer 2 Leverkusen maakte geen fout. De ploeg won met 3-0 van Wolfsburg. Het verschil is nog altijd 12 punten tussen 1 en 2. En Hannover staat daar dus nu derde. In Italië, koploper Milan. won gisteravond al de topper tegen Juventus met 1-0 dankzij een treffer van Gattuso. Dat is bijzonder, want de middenvelder haalde vanuit de rand van het stafschopgebied uit... en maakte zijn eerste treffer in bijna drie jaar. Dat is meteen een belangrijk doelpunt, want Milan houdt daarmee een voorsprong... van vijf punten op stadgenoot Inter. De ploeg van Wesley Sneijden keek bij de rust nog tegen een 1-0 achterstand aan... vandaag tegen Genua, maar na de pauze werd er orde op zaken gesteld. Onder andere door twee doelpunten van Eto'o werd uiteindelijk met 5-2 gewonnen. En de nummer drie Napoli liet twee dure punten liggen... door een gelijkspel tegen Brescia. En dan de Primera División, waar Barcelona al 25-competitieduel... zonder nederlaag is. De ploeg heeft nu nog maar één overwinning nodig... om het clubrecord uit 1973-74 te even Gisteren werd er weer gewonnen. Het was maar 1-0 overigens, thuis tegen Real Saragossa, Keita die maar zelden een basisplaats heeft, maakte het enige doelpunt. Voorsprong op Real is nu 10 punten, maar Real speelt later vandaag nog tegen Racing Santander. En in Schotland bracht Glasgow Rangers de achterstand op koploper Celtic terug tot 5 punten. Ze hebben twee wedstrijden minder gespeeld overigens. De tegenstander van PSV komen donderdag in de Europa League. Versloeg Sint-Mirren met 1-0. Gisteren had Celtic al met 2-0 gewonnen van Hamilton. G You do what you're damn sure of a lonely bed here takes on the cold lose a wife changed my life we're not together a canceled future well it's hard on me But gonna see. stand till my heart believes in what you chose I've got tears in the morning. Wij gaan even naar Frank Wilaert bij Ajax AZ. Ja, daar vrees ik dat de wedstrijd beslist is. De Jong scoort 2-0 in de beginfase van de tweede helft. Op een moment dat je denkt, misschien, heel misschien, kan AZ er toch nog een wedstrijd van maken. Omdat het maar 1-0 is en AZ probeert in ieder geval wat directer te spelen. Maar dan in de kleine ruimte. Ajax kan zomaar tussen 4-5 AZ-spelers doorcombineren. Esteban verliest dan nog de bal ten opzichte van Soleimani die hem terug kan leggen naar De Jong. De goal is leeg, want Esteban ligt op de grond net als een paar collega's... ...verdedigers... ...van de doelman bij AZ. En dan is het een koud kunstje voor De Jong... ...om zijn zevende van dit seizoen aan te tekenen. En zo 2-0 te maken voor Ajax. En dan lijkt me deze wedstrijd wel zo ongeveer gespeeld. Want AZ, ook al proberen ze het wel een klein beetje... ...en lukt het heel af en toe in de beginfase van die tweede helft... ...kun je wel stellen dat, het, dat ze te weinig brengen... ...om het Ajax vandaag echt moeilijk te maken. Ajax haakt dus gewoon weer aan... ...toen we even alvast vroeg een conclusie trekken... ...bij PSV en, en Twente. En is het dus 2-0... 1-0 op dit moment in de Arena. Ga naar Andy Houtkamp, 4x400 meter met stokjes, Andy. Ja, ja, laatste. Nou, met stokjes eten ja. doen ze even niet. Want, nou, Nederland heeft daar wel de tijd voor. Want dit dikke eh, zesde, oftewel laatste... Nou ja, we je toch bij de zes beste landen. Eén finale, maar het is spannend vooraan hoor. Waar België de grote favoriet met de gebroeders Borlé nu in vierde positie ligt. En Frankrijk, je kunt het aan het publiek horen. De kop neemt met de tweede positie Groot-Brittannië. Derde Rusland en vierde België. Met nog één loper te gaan voor iedereen. Want dat duurt een hele tijd voordat Polen komt. En nog veel langer voordat Nederland met de vierde man Daniel Franken gaat lopen. Nederland wordt zeker zesde, Polen wordt vijfde. Maar die eerste vier plaatsen, dat wordt heel belangrijk en spannend. Frankrijk op kop, Groot-Brittannië twee... En in derde positie in Rusland. En uh, Kevin Borlé, de snelle 400 lopen voor België. Vierde positie, maar die redt het niet. Want Frankrijk gaat winnen. Uh, met nog 100 te gaan uh, gaat uh, Frankrijk nog steeds op top. Met uh, daarachter dus Groot-Brittannië en dan Rusland en dan België. Wanneer komt de aanval van Kevin Borlée, Die ongelooflijk snelle en goede jonge 400 meter loper. Samen met zijn broertje lopend Jonathan Borlée in deze 400 ploeg. Hij gaat nu naar de derde plaats. Maar het gaat Frankrijk worden voor Engeland en voor België. Of komt er nog iets leuks op de laatste 100 meter? Nee. 1 Frankrijk. 2 Engeland. 3 België. 4 Rusland. 5 Polen. En nu Komt rond de 3.13 komt Nederland over de finish. Nou, een pleister op de wonden. Het is een uh, Nederlands record. Maar uh, worden wel zesde. Uitzinnige vreugde op het, uh, in het stadion en op het veld. Met de Fransen die de allerlaatste medaille pakken. Samen met Tango het uh, perspringen. Een van de hoogtepunten van vandaag is deze 4x400 meter. Een prachtige race. 3.06.17 de winnende tijd voor Frankrijk. En daarmee. ...zijn zij de uh, Europese kampioen, terwijl Tamgo voor de allerlaatste sprong bij de driesprong gaat. Hij heeft al twee keer 1792 terwijl het wereld doorgesprongen. En gaat nu ook langzaam vliegen, want hij is of een Europees kampioen met de driesprong. Frankrijk heeft het goed gedaan. Het was een heel, heel mooi toernooi hier in Paris-versie Europese kampioenschappen in de Atlantiek. Wat een goal! De eren die muziek. Al Alle wedstrijden van dit weekend... Eén wedstrijd loopt nog, hoort u later weer over. We hebben het nu over Groningen tegen Herakles. Werd 1-4 maar liefst. 1-0 Tadic, 1-1 Everton, 1-2 Armenteros. Als het rust 1-3 Everton, 1-4 Armenteros. En krankvis miste bij 1-0 in de 18e minuut een strafschop. Derde grote nederlaag dus op rij voor FC Groningen. De ploeg heeft 13 tegentreffers in de laatste drie wedstrijden moeten incasseren. Pieter Huistra is in korte tijd van toptrainer verworden tot crisismanager.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 ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Eerste uit de overwinning van Heracles dit seizoen dienen zich dus pas na dat eerste half uur aan. Peter Bos was na dat eerste half uur dan ook allerminst zeker van een goede uitslag. Nou, normaal gesproken, na een half uur is de wedstrijd voorbij. Dan moet je met 3 of 4-0 staan En dan heb je niks te zeggen. Maar we werden door Groningen en door onze keeper in de wedstrijd gehouden. En dan sta je met rust opeens met 2-1 voor, wat nergens op slaat. De pech van Groningen en het geluk van Heracles. Peter Bos, Utrecht-Roda dan 1-1-0 1, -1, -1 Jonker uit een strafschop. 1-1 Leon de Kogel, zesde gelijke spel van Utrecht op rij. Gelijkmaker werd gemaakt door Leon de Kogel. Dat was opmerkelijk, want de invallers speelden niet echt een gelukkige wedstrijd. Ja, klopt. Ik zat niet echt lekker in de wedstrijd. Ik suikeld, ja, Dat is een klote moment. Maar het is wel lekker om die bouw te maken natuurlijk. Je wacht ja, en keeper. Ik denk, ook open en je schiet erin. Roda Velder, Willem Middenvelder, Willem Jansen was boos. Begreep niet waarom zijn ploeg te voorsprong het handen gaf. Op wie was hij nou boos? Op zichzelf en op de ploeg. Beide ploegen creëren heel weinig. En dan kom je toch op 1-0 voor. En dan uh, geef je eigenlijk bijna niks weg, denk ik. En, uh, dan loop je 10 minuten van tijd tegen een counter aan... Uh, terwijl je 1-0 voor staat. En dan maak je niet veel mee, denk ik. Uh, en dat tekent hoe wij uh, soms wedstrijden willen uitspelen. En uh, ja, dat gaat helemaal nergens over natuurlijk. Als je 1-0 voor staat... Dan, uh... Misschien nog acht minuten te spelen en dan een counter oploopt, dat, uh, ja, dat slaat helemaal nergens op. Herenveen Feyenoord dan 0-1, 0-0 rust. Castanjos, matchwinnaar voor de Rotterdammers. Afgelopen week was hij nog in Milaan om zijn contract bij Inter te ondertekenen. En vanmiddag dus de matchwinnaar Luc Castanjos. hebben zorgde Feyenoord voor het eerst sinds 7 maart 2010, net geen jaar, dus weer een eind uit -overwinning. Een overwinning die overigens verre van verdiend was. Maar de Rotterdammers kunnen inmiddels wel weer gewoon omhoog gaan kijken in plaats van naar beneden, trainer Mario Been.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 Dus ja, als je dit gevoel hebt en uh, je zit nou eenmaal in, uh, in de goede fase... Ja, dan moet je daar gebruik van maken. Moet je daar gebruik van maken. De kansen waren dus overigens voor Heerenveenvermiddag... maar verbazingwekkend genoeg scoorde de ploeg alsmaar niet. En met name Oussama Assaidi blond bijvoorbeeld uit in het missen van kansen. Ja, het is echt uh, het is ongelooflijk. Uh, dat we zoveel kansen krijgen en we geen één maken. De trainer heeft uh, alles eigenlijk uh, goed, uh, goed uh, in orde gezet... Alles stond goed, alles stond als een huis. En, uh, ja, verdediging op zich gaf uh, heel weinig uh, weg. Ja. En dan, uh, als ik die goal maak, dan uh, is het een hele andere wedstrijd. En, uh, ja, ik was uh, gewoon, uh, gewoon kloten. Ja, mag je zeggen na zo'n wedstrijd. Trainer Ron Jans wilde vooral kijken naar het goede spel van Veen. En hij legde de uitslag even naast zich neer.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 op voort. Gaan naar de uitslag. De uitslagen van gisteren dus. Excelsior PSV 2-3. Bizarre wedstrijd. Fernandes 1-0. Lens 1-1. Hutchinson 1-2. En dan dat bizarre slot de Graaf, de strafschop. En Zoetzak uiteindelijk in de 93 minuut. Bleef cool 3-2 voor PSV. Twente. NAC 2-0. Luc de Jong en Chatli Narust rust voor de thuisclub. Ado Den Haag. Andermaal een feestje tegen NEC dit keer. 5-1. Maar liefst Immers. Vlemmings nog even 1-1. Kien uit de strafschop 2-1. En rust voor Hoek Toornstra en de eerste van Jordi Brouw. 5-1 dus met nog rood voor het in de 87e minuut van NEC. Vitesse, VVV, was belangrijk hoor. 2-0 werd het uiteindelijk voor Vitesse via Van Ginkel en Verriedrecht... die een eigen goal schoot. En ook belangrijk was vrijdag al dat de Graafschap de punten thuis hield... tegen Willem 2-2-1 dus. Stand inmiddels. PSV heeft 57 punten uit 26 wedstrijden. Twente heeft er 54. Ajax is aan het spelen tegen AZ. Heeft er 49. De Amsterdammers leiden met 2-0 in die wedstrijd. ADO Den Haag heeft er 45 en groot. Groningen staat nu dus vijfde na de derde nederlaag op rij... met 44 punten. Onderaan lijkt het wel een heel klein beetje gespeeld. Al mag je dat nooit zeggen van de kenners. Vitesse heeft 28 punten, lijkt toch redelijk veilig nu... want het heeft zes punten meer dan de nummer 16, Excelsior. Die hebben er weer zes meer op hun beurt dan de nummer uh, 17, VVV... die er weer meer, vijf meer hebben dan de nummer 18, Willem 2. Er waren ook nog twee wedstrijden vandaag. In de eerste divisie Sparta, FC Den Bosch, 4-0... en Dordrecht, RKC, Waalwijk 1-2. Thank mm -hmm. you. is het al met skinny jeans. Voor we er zo uitgaan, nog eens even naar de Amsterdam Arena. Ajax tegen AZ. Een minuut of 23 nog, Frank Wielaert. Ja, dan mag je het nog niet zeggen. Maar ik durf toch wel te stellen dat deze wedstrijd uh, voorbij is. Ook al rolt de bal nog 2-0 voor Ajax. En niks aan de hand voor de Amsterdammers tegen uh, AZ... Um, ja, dat simpelweg aanvallend heel weinig, zeg maar niks, klaarmaakt. Ook nu weer buitenspel aan de linkerkant. Koet Het is allemaal wel goed bedoeld, maar het leidt allemaal uiteindelijk nergens toe. Svitanic is in de ploeg gekomen, Want man die verhuurd was in het eerste seizoen zelf. Toen Suarez en Mido vertrokken in de winterstop, moest hij weer terugkomen. En nu El Hamdoui uit de selectie gezet is, kwam hij er weer bij in de selectie. En dan mag hij zowaar weer eens een keertje invallen. Het is zijn tweede invalbeurt van dit seizoen. Dus kijken of hij er dan in ieder geval nog iets van kan maken deze middag. Ajax in bal. Vertongen met de ruimte op de eigen helft. Steekt dus maar de middellijn over en probeert eens Deli Blind aan te spelen. Die wil Marcelles voorbij, dat lukt niet. Ingooi Ajax, Ebisilio. Gaat zich daarmee bemoeien. Hij moet het aan Blind laten. Dat heeft hij nog niet echt in de gaten. Blind denkt dan van nou het zal allemaal wel. Krijgt hij uiteindelijk toch de bal toegegooid. en zo? Het tempo is ook niet hoog. Het, is, het wordt ook op die manier niet leuk om naar te kijken. Sviten iets kwam trouwens voor Eriksen. Die geen geweldige middag had. Maar hij is niet de enige vandaag. Vrije trap voor Ajax. Gegeven ten opzichte... Van De Jong, die ondersteboven wordt getrokken door Moreno. Misschien levert dit dan nog een aardig momentje op na 70 minuten. En die 2-0 voorsprong van Ajax als de Zeeuw de vrije trap mag gaan nemen. En dan Vertongen heel voorzichtig mee naar voren sluipt. Natuurlijk al de wereld daar ook te vinden is. En er dus wat kopkracht voorin is bij Ajax. Zou dit zo'n momentje kunnen zijn dat de arena weer eventjes wakker wordt en opleeft als de vrije trap van de zeeuw komt. Weggelegd, randjes straf op gebied. Dan moet hij uitgehaald worden door Anita. Die probeert het met een geplaatste bal in de verre hoek en leidt dus uiteindelijk nergens toe. Ajax 2-0, comfortabel tegen AZ. Breng ons aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Ik vertel u nog even dat het niet goed gaat met het Nederlands tennisteam. Robin Haas heeft ook in de vijfde en beslissende partij de tweede set... met maar liefst 6-1 verloren van Ilya Marchenko. Dus 2-0 achteruit in Oekraïne. Wordt lastig, wordt heel lastig. Bij drie gewonnen sets gaat de Oekraïne dus door. Uh, Breng ons aan het einde van deze uitzending, zei ik u al vanavond. Jeroen Stomporst in Langs de Lijn gaat gewoon verder. Het vervolg van Ajax AZ, uh, indien belangrijk... en uh, andere, andere zaken hoort u zometeen natuurlijk in het uitgebreide Radio 1-journaal... En daarna in Instituut Itzerda. Ajax AZ loopt dus nog. Het staat daar 2-0 op dit moment voor de Amsterdammers. Doelpunten van de Zeeuw en de Jong. Prettige avond. Internet. blogs, Twitter. Kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ja, die huurlingen, die worden in allerlei berichten... worden ze afgeschilderd als schietgrage types. Maar misschien ligt het iets genuanceerder. Ze lijken eerder een soort van sukkelaars. Zuchtmeisjes, u weet van, ah, muziek. Maar goed, al met al, hij is nog zo gek als een deur.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 dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Vanavond in de tv-show de onafvolgbare Whoopi Goldberg. Oscar-winnares, jongste oma van Hollywood en ooit getrouwd met de Nederlander. Maar wie is hij, die mysterieuze ex? Verder de even verbijsterende als hilarische Japanse miljardaire Masako Oya. En een zeer bijzondere ontmoeting met wie dat is...